7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij een woning in Zevenaar is het lichaam gevonden van een pasgeboren baby. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een vrouw van 18 is aangehouden, zij is vermoedelijk de moeder van de baby. Het is nog niet bekend hoe en wanneer het kind om het leven is gekomen. Ook is nog niet duidelijk of het gaat om een voldragen baby...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 In de Amerikaanse stad Oakland heeft de politie een tentenkamp van Occupy-demonstranten ontruimd. Tenminste, de twaalf betogers werden gearresteerd en meer dan honderd tenten werden afgebroken. De ontruiming was aangekondigd omdat de politie onderzoek wil doen. Vorige week werd vlakbij het tentenkamp iemand doodgeschoten. In Rusland is de grootste Koran ter wereld vervaardigd. Het boek weegt 800 kilo en is anderhalf bij twee meter groot. Het kunstwerk is gemaakt door Italiaanse ambachtslieden. Ze gebruikten een speciaal soort papier uit Schotland. Voor de versieringen in het boek zijn goud, zilver en edelstenen gebruikt. Volgend jaar gaat het boek naar Bolgar, een van de oudste islamitische plaatsen in Rusland. Dan nog het weer. Vanavond het nog helder. Vannacht ontstaat er weer mist. Het wordt min 2 in het noordoosten tot 5 graden in Zeeland. Morgen eerst grijs, later mogelijk wat zon. En het kan 2 tot 10 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... na een ongeluk tussen knooppunt Vught en Bokstel Noord, 5 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Hardingswad -Rot Giesendam, 2 door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Er is nu veel vertraging op de A20 in beide richtingen bij Rotterdam. A20 na naar Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer. Er daar een ongeluk gebeurd.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 Lees 2211 1963 De nieuwe Stephen King. Koop het nu. Ons citrozuim is 2,8 procent. Dat is uitzonderlijk laag. Ook Hans Schelberger van Philips weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op iak.nl samen.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 Onze gasten is een bestseller-auteur en toch kent u haar niet, nog niet. En dat komt omdat zij een Duitse is die vorig jaar debuteerde met de roman Dienstaakvrouwen. die een onverbiddelijke bestseller bleek en inmiddels is verkocht naar dertien landen, waaronder Nederland. En dat is een beetje thuiskomen, want zij woont alweer zo'n vijftien jaar in ons land, waar de de haar heen blies. Hier is Monika Peets. Uw presentator is Jelly Brouwer. Uh, is het uh, das bestseller oder die bestseller? Dea. Oh, der. Ach, ja. De derde keuze. <laughs> der bestseller. Und du hast een große Klappe gemacht. <laughs> uh, waar? Waar? Nou, in Duitsland toch wel in de eerste ja, plaats. Maar ja, grote klappen. Monika Piet. Ja, grote klappen maken. Uh, dat betekent een goede mond hebben. In Duitsland. Ja. Dus. <laughs> nou, hier. Ja. Heet dat? Uh, de, uh, bedoelen we iets heel anders? Ja, een grote mij wel. klapper. Dat zei inmiddels. <laughs> Wat is een grote klapper in Duitsland dan? Um, in het Duits? Nou, uh, waarschijnlijk bedoel je hem in één klap goed, zoiets. Ja, een hele ja. grote klapper is in ja. één keer het helemaal Een succes. Ja, een succes. Nou, dat was ja en um, wanneer kreeg je in de gaten dat het een bestseller was werd oh Um, nou ja, het, was, um, het ging eigenlijk vrij snel. Dat uh, boek verscheen al twee weken dan, nadat het oud was... voor het eerste keer op de bestsellerlijst. Dus dat was eigenlijk... Um, ja, het ging ook vrij snel. Hoe nog... groot was de eerste oplage? Nou, wij zijn gestart met wat uh, ook al veel groter was... dan ze ooit hadden verwacht. Wij zijn volgens mij met 12.500 gestart... Dat en, is al veel. Ook ja, in Duitsland met maar, 80 miljoen inwoners. De tweede is oplage die was al geprint voordat het in de boekenwinkels lag. Dus uh, het was al, uh, zij, zij moesten al aan de tweede oplage beginnen. Um, daar lag het daar nog niet. Dus je had vrij snel in de gaten dat dit wel eens een groot succes zou ja, kunnen worden. Ja, maar zo groot dat, uh, dat, dat, dat zag je natuurlijk ook pas na een paar maanden. Als het op de bestsellerlijst ging stijgen en stijgen... en um, opeens een grote naam achter me stond... Nou ja, dan is het duidelijk geworden. Maar het was toch een goede verrassing voor jou. Welke iedereen. grote naam vond je het prettigst? Dan je die Brown. Achter je dan Brown, ja echt waar. <laughs> dan Brown achter me vond ik wel toch iets hebben. Dat zijn wel momenten in een mensenleven. Ja, dat vond ja. ik wel grappig om te zien. Dus. En op hoeveel sta je nu? Want het is nu een jaar uit in het Duitsland. Is, het staat nu, volgende week volgens mij staat het één jaar op de bestsellerlijst. En het staat nog na één jaar nu uh, op 32. Na één jaar nog ja, nummer 32. Staat, ja, is, en ja. uh, om hoeveel, over hoeveel boeken hebben we het nu? Ja, boven de 500.000 zijn we nu. Boven een half miljoen. En het staat nummer één in uh, Oostenrijk op dit moment, geloof ik? Ja, het was nummer één in Oostenrijk en het was nummer twee in Duitsland. Eén uh, heb ik net niet gehad. Door? Maar, um, wie weet je dat het? nog? Uh, ja, dat is ook iemand. Het is een Engelse roman. Die staat daar ook nog vrij hoog. En toen uh, googelde ik gisteren je naam, Monika Peets. En ook in Noorwegen doet jouw naam er nu al toe, hè? Want dan krijg oh, ja. je opeens een Noorse tekst. Ja, ja staat, uh, volgens mij staat het ook in Noorwegen nu op de bestsellerlijst. Het is wel heel grappig. Ja, het is wel raar en het is ook veel soms. Je bent uh, in de veertig en uh, voor de liefde uh, hier naar Nederland gekomen. Getrouwd met een Nederlandse filmproducent. Uh, en uh, je schreef, schrijft al heel lang uh, scenario's voor de Duitse televisie. Ja. Tatort, daar ben je ooit mee uh, begonnen. Althans als producent, niet als scenario-schrijver. En nu schrijf je aan uh, miniseries en, uh, en uh, losse afleveringen. Of ja. telefilms. Telefilms. Um, Afgelopen zaterdag stond in het katern uh, Reizen van de Volkskrant... Uh, een, een verhaal over Santiago de Compostela. En dat is het bedevaartsoord waar jouw boek ook gesitueerd is. Wist je nou dat dat wel eens een, een lekker onderwerp zou kunnen zijn? Ja, ik wist dat altijd. Het sprak me Toen ik het voor het eerst van las, dat sprak me meteen aan... en dacht, dat is een prachtig onderwerp. Maar ik was in Duitsland niet de enige die dat dacht. Dus Er is een heel beroemde comedian die zich dan op weg heeft gemaakt... Uh, naar Santiago. En die boek, um, die was eerder. Um, ik had het heel... Een Duitse Comenians? Ja, dus was ook in het Nederlands vertaald. Um, H.P. Uh, Kerkeling was dat. En Um, nou die schreef een boek over zijn tocht in een heel grappig toontje. En, nou ja, dat is, en sindsdien is Pilgeren ook in Duitsland echt een heel goed onderwerp geworden. Hij heeft ook de imitatie van Beatrix gedaan. Ja, precies. Ja, Daar hij, kennen we hem ja, ja, hij is Beatrix. Dat vind ik ook nog steeds een, echt <laughs> het prachtigste stukje wat hij heeft gedaan. Daar kan ik ook ontzettend om lachen. En in de... Nederland hebben wij trouwens een bekende Nederlander die naar Santiago afreisde. Dat was Ferry Mingelen, hè? Ja, en ik Politiek heb door een andere uh, bekende Neder Nederlander die het eigenlijk niet heeft gehaald... ben ik überhaupt ooit op dat verhaal gekomen. En dat was in de Volkskrant jaren geleden een uh, interview met Annette Malherbe... Die het een heeft van geprobeer... de gooise vrouwen, ja, nu inmiddels, ex-gooiste. Eh, geprobeer... Ja, geprobeerd daar naartoe te gaan en volgens mij had ze dan problemen. En dat was een van de eerste artikelen die ik had over het onderwerp en die lag heel lang bij mij op een stapel en dacht, nou ik ga ooit, da da ooit ga ik daar iets mee doen, maar mijn weg die gaat nu naar Loert en dat is eigenlijk niet de hoofdweg richting Santiago, maar zij hebben, uh, die, die man uh, in het verhaal die heeft dan de route een beetje gewijzigd, gewijzigd omdat hij ziek is geworden en wist. Hij haalt dat niet meer. Je memoreerde net al een stapel. Ergens op een bureau. Ja. Bij jou thuis neem ik dan aan. Ligt daar op deze stapel ook het volgende bericht... dat ik net onder jouw ogen heb uh, geworpen. Nieuw rechtsterrorisme in Duitsland. Het zijn hier nog kleine berichten in de krant... Maar in Duitsland is het geloof ik voorpagina nieuws. Ja, het is voorpagina nieuws en natuurlijk is dat een heel erg interessant onderwerp, omdat um, wat er interessant is. Schets even in het um, kort het voor is, de mensen die het verhaal um, nog niet kennen. Zij hebben nu twee drie dagen geleden hebben ze uh, drie mensen. Uh, gearresteerd. Nou, twee zijn niet gearresteerd. Die waren dood in een campingwagen. En de derde mevrouw, die hebben ze gearresteerd. En ze hebben uh, vrij snel gezien dat zij de daders waren van een poli po uh, politiemoord. Een moord op een, op een jonge vrouw, 21 jaar. Die is twee jaar geleden is die om het leven gekomen. Een jonge politieagent. Een jonge politieagent. En die is echt. Uh, nou, pistool op haar hoofd en doodgeschoten. Echt heel gericht. En nu zijn ze erachter gekomen um, dat die twee mannen die daar dood zijn gevonden in de camper... nog betrekking hadden tot een andere vrouw die is gearresteerd. En daar hebben ze een wapen gevonden die ze nu terug kunnen trekken aan negen moorden aan uh, buitenlanders. Dus dat, is dan, dat zijn de, in Duitsland noem je dat, de Deuna-morden, De kebabmoorden. De kebabmoorden. Ja. En, um, en um, wat er heel bizar aan is, en daar is ook nog absoluut geen duidelijkheid over... Dus het gaat over om Turkse mannen die vermoord ja. zijn die een kebabzaak hadden. Ja, het is rechtse terrorisme. Maar wat het interessante is, is um, ook de rol van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, omdat zij hebben ook paspoorten daar gevonden, illegale paspoorten, en ze noemen dat legale illegale paspoorten. Het zijn paspoorten die eigenlijk alleen maar door de binnenlandse veiligheidsdienst worden verstrekt aan mensen die undercover voor hun werken. Dus dat is alles nog nieuw en vers, en uh, nou, dat wordt nog een hele affaire. En die zijn gevonden in die kebabzaak? Uh, niet Bij... in de kebabzaak, maar, maar nu bij die vrouw ja, ja, bij de... en die vrouw is nu meteen ook kroon getuige dus uh, dat is alles heel snel gegaan volgens mij horen we er nog heel veel over en is dat ook iets wat jij apart legt wat uh, mogelijk wat je zou kunnen gebruiken bij een van je films je kan zoiets altijd gebruiken maar um, dan is het zeker in de kader van krimi. daar wordt heel veel stukken uh, actuele dingen uh, hm. verteld daar. Uh. Dus je hebt ontzettend veel stapeltjes op je bureau. Ik heb heel veel stapeltjes. En waarschijnlijk niet genoeg tijd om alles ooit te doen. Hoe zit het eigenlijk met die Duitse krimis van de jaren 70, 80? Was ik groot afnemer van Derek, Deralte, Tatort. Zijn ze nog op de Nederlandse televisie? Op de Nederlandse televisie, dat weet ik volgens mij, volgens mij niet zoveel, maar ze zijn heel veel op de Duitse televisie. Het is echt. Uh, Nog steeds zo'n populatie van uh, verschillende krimi's en bepaalde onderwerpen. Kan je bijna niet meer vertellen als je een telefilm hebt, want uh, dat is alles nu verschoven in de krimi's. Dus uh, zo'n onderwerp is een klassiek onderwerp van een crimie. Maar als je een eigen telefilm erover wil doen, is het moeilijker. Oh, dan wordt het, dat zit elkaar in de weg. Ja, een beetje. Um, dat is, je, je kan natuurlijk onder, onder de dak van een crimie kan je heel wat moeilijke onderwerpen verkopen. Ja. Dus het is spannend en dan uh, kijken mensen ook naar onderwerpen uh, die moeilijker zijn. Hm. Ondertussen nodig ik onze luisteraars uit om uh, opmerkingen te plaatsen, vragen te stellen. Ga naar onze website radiokunststof.nl uh, En de tegel ligt daar en die kan op een gegeven moment uh, beschreven worden. Monika Peets, um, uh, ik zei net al, je bent in de veertig, uh, je werkte bij de Bayerischen Roemfunk. Uh, waar je onder meer verantwoordelijk was uh, voor Tatoort. En uh, je kwam voor de liefde 15 jaar geleden naar Nederland. En nu schreef je in je moedertaal een, uh, een boek... waar toch zomaar meer dan een half miljoen exemplaren van zijn verkocht inmiddels. En het is in 13 talen nu vertaald. En vorige week, of deze week, verschijnt het in het Nederlands. Vorige week Tot geloof ik. Week, ja. En in drie grote steden in Nederland uh, wordt ons dat ook kenbaar gemaakt... door middel van grote affiches. In Amsterdam hele grote affiches. En ook in Den Haag en nog in Rotterdam. Waarom eigenlijk deze drie grote steden? Heb je daar enig idee van hoe dat marketingtechnisch uh, zit? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar... Maar ik ga... Het interesseert je ik... natuurlijk gewoon ook helemaal niet, of wel? Jawel, dat is... <laughs> Jawel, natuurlijk ben ik altijd geïnteresseerd wat er gedaan wordt. Maar waarom die keuzes daar voor bepaalde voor de drie dingen grote steden en... um, gemaakt worden... Nou, dat is, heb, ik, heb ik niet gevraagd. Want zal het een boek zijn typisch voor een Randstadvrouw? Vraag ik mij dan nou, af. Ja, volgens mij, ik heb natuurlijk in Duitsland vrij veel gelezen. En ik heb ook vrij veel in de provincie gelezen... En um, dus het is zeker niet alleen maar een boek wat in de grote steden uh, zijn publiek vindt. Nee, dat uh, lijkt mij ook hele niet. helemaal niet. Dus uh, het zal wel uh, marketingtechnische redenen hebben. De titel, de Nederlandse titel, is een vrij letterlijke vertaling: ja. Dinsdagvrouwen. Um, even in het korte uh, de inhoud van het boek. Ja. Ja, het, is het verhaal van vijf vrouwen. Zijn zij, sinds 15 jaar zijn ze bevriend. Ze hebben ooit een cursus Frans met elkaar gedaan. En um, sindsdien zijn ze bevriend geraakt met elkaar... hebben leed en vreugde met elkaar doorgemaakt. En um, zijn heel verschillend. En nu uh, op een dag is een van een die uh, vrouwen... Die, um, daar is de man overleden. En dat was eigenlijk diegene die op Pelgrimstocht... richting Santiago de Compostela was. Maar hij is ziek geworden, hij heeft dat nooit afgemaakt. Maar hij heeft een dagboek achtergelaten. En hij schrijft in zijn dagboek over zijn tocht, maar het is niet af. Dus um, zijn weduwe denkt: ik ga het afmaken. En omdat zij um, echt heel zwak is op dit moment, zeggen de vrienden: wij begeleiden je. Want ze is in de rouw? Ja, ze is in de rouw en ze was nog nooit de sterkste. Ze is echt de drama queen van, dat, uh, van, van, van die het vijfde. vijfde. Ja, ze is zo echt die vrouw die veel liever over problemen praat dan dat ze die oplost. Um, dus. En uh, dan beginnen ze aan die tocht in Frankrijk. En dan komen ze stukje bij beetje daarachter dat er iets niet klopt met dat dagboek. Want ja. zij vinden helemaal niks terug van wat in dat dagboek uh, staat. En de hele tocht is dan um, te kijken, nou ja... Het is um, een, een soort schnitzeljaak, een speurtocht dwars door Frankrijk. Schnitzeljaak? Schnitzeljaak, oh, ja, ja, ja. <laughs> um, ja. Natuurlijk. Ja, <laughs> natuurlijk. En um, dan komen ze erachter wat er wel eens gebeurt. En in het einde is het leven van vier van die vrouwen niet meer wat het was. Nee. En alles is anders. Eigenlijk en, van alle vijfde vrouwen van, is het leven niet meer van ja, wat het was, toch? Ja, die vijfde, daar weet nou, je nooit ja. zo goed. <laughs> Als je uh, uh, uh, dit boek leest, dan denk je... maar natuurlijk, zo schrijf je een bestseller. Ja, dat is, achteraf ziet dat heel makkelijk uit. Het is ongelooflijk, want je hebt vijf verschillende, totaal verschillende vrouwen... bij elkaar gepositioneerd. Heel slim, want een cursus Frans... daar kun je vijf totaal verschillende vrouwen op, af, op, op toelaten. En... Uh, en Iedere vrouw zal zich in een van die vrouwen wel een beetje herkennen. Monika Peets. Ja, dat is wel grappig. Zo achteraf ziet dat ook zo makkelijk uit. Ja. Uh, maar... Um zo makkelijk liet het zich natuurlijk niet schrijven of bedenken. Nee, nee uh, ik wist wel altijd um, dat ik van dat verhaal hou. Dus dat wist ik altijd. Uh, van welk vond, verhaal? Van dat verhaal van die vijf vrouwen. Ik hield ook altijd van die vijf vrouwen. Ik dacht altijd, dat is iets. Daarom heb ik ook geprobeerd naast film en roman te schrijven. Ah, wacht even, echt... nu doe je net alsof ze er altijd al waren, die vijf vrouwen. Nee, die waren er niet. Ik heb ook uh, laatst een papiertje teruggevonden... waar zo de eerste ontwerpen staan. En dan dacht ik dat ik heb ooit een verhaal uit heb geknutseld. Dat is echt ongelooflijk. Want je begint natuurlijk met dan een paar ideetjes. En dan moet je kijken hoe je dat in elkaar krijgt, zo'n verhaal. En... Wat stond er dan op dat papier? Oh, dat He, stond je bijvoorbeeld, je... bijvoorbeeld de vrijdagsvrouw <laughs> <laughs> Dus ik heb alle, alle dagen van de week geprobeerd. Na vrijdag vond ik dan niet zo geschikt. Omdat wie gaat nu vrijdag afspreken? Dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Er zijn andere mensen die afspreken. En uh, nou ja, dat, is, dat was Eva. Dat is een van die vrouwen. Nou, dat was die moeder... Van die vier kinderen. Wacht even, die... waarom doen vrouwen dat eigenlijk niet met een vriendinnenclub op vrijdag? Nou, volgens Haagde mij afspraken. zijn vrijdag is het te vol overal en dan begint het weekend en dan. Um, ja, zo'n vriendinnenclub je... spreekt op dinsdag iets af. Nou, of ik op dacht woensdag. Ja, ik dacht dinsdag. Hm. Leek me een goede, geschikte dag om af te spreken. En uh, nou ja, Eva was daar en Estelle, dus Eva, die moeder van die vier kinderen, die is vergeten dat ze ooit zelfs plannen had in het leven. De moederkloek? Ja, de moederkloek en uh, Estelle, die um, grappenmaker en die antieke koa die altijd alles becommenteert wat de vriendinnen doen, uh, die was er. En verder niet veel. Dus dat was uh, dag één van de dienst. En stel, is de vrouw die teert op de, op de zak van de man. Ja, en lekker het geld uitgeeft ja. en ervan geniet. Ja. En toen kwamen die andere vrouwen er langzaam maar zeker bij. Ja, en dan, heb, dan, dan groeit dat gewoon uh, dag in, uh, dag uit zit je aan de computer. En dan groeit het langzaam. En uh, ja, dat is een heel proces. En heb je dan ook echt in je hoofd van dat zou mooi zijn als ik dan vijf totaal verschillende vrouwen bij elkaar zet, zodat die. Iedere vrouw zich wel in een van die vrouwen herkent. Hoe nee, werkt het, het was meer uh, als je vijf vrouwen hebt en ze zijn allemaal gelijk... heb je niks te vertellen. Hm, uh, wa, te wat, wat, ja. wat moet er dan gebeuren? Dus eigenlijk, het was niet zozeer het um, calcul te zeggen... Nou, ik ga nu voor ieder smaak iemand daarin zetten... maar je hebt gewoon niks te vertellen als er geen conflicten zijn. Dus moet je verschillende typetjes bij elkaar brengen. En um, achteraf uh, zag ik dan wel dat, um, dat, dat er veel vrouwen zijn. Nou ja, die ken ik, die ken ik. Nou ja, natuurlijk, omdat wat heb ik gedaan? Ik heb heel goed naar mezelf gekeken. Ik heb uh, rondgekeken. Met welke vrouw uh, voel je jezelf het meest verwant van die vijf? Nou ja, in elke van die vijf vrouwen uh, is ook een stukje van mezelf. Want uh, dat maak je dan goed. Dat is een en... makkelijke antwoord, maar nu het eerlijke antwoord. <laughs> ja, ik kan je, het, het gaat beter anders om. Um, dus er is één waar ik het minste mee heb. En die, dat is? En, en, ja, dat is die Judith. En uh, dat vind ik toch, dat staat het verste van mij af, eigenlijk. Waarom? Judith is de vrouw uh, wie er man is gestorven. Een uh, beetje esoterisch is een beetje zweverig. Ja, en ook egocentrisch. Uh, dus uh, zij is vooral met zichzelf bezig. En, um, en dat altijd over problemen praten, niks doen, dat is ook niet zo van mij. Niks voor jou? Nee, is niet, niet Niks echt. voor Monica. Nee, nee, niet echt. En um, uh, het andere element waarvan je zou kunnen zeggen... natuurlijk ligt dat heel goed op dit moment... is het element van uh, op zoek naar jezelf, um, uh, wellness... Um, met z'n allen die tocht ondernemen... Hoe kwam je... Ja, je vertelde het net al een beetje. Je las dat interview met Annette Malherbe en, en dan? En je kan... Ja, volgens mij is dat wat mensen zo aanspreekt... aan dit soort evenementen... is gewoon dat het een soort van eenvoudigheid heeft... En wij leven alle met ons mobieltjes, internet, mobiele internet. Wij zijn allemaal zo hectisch en hebben zoveel te doen... en hebben het druk, druk, druk en nog drukker. En volgens mij um, de, um, de droom iets rustigs te doen... en weer naar een soort basis te gaan en iets heel eenvoudigs te doen dan als van 1 punt A naar punt B te lopen... Uh, op eigen kracht, volgens mij is dat ook wat het aantrekkelijk maakt. Met af en toe geen bereik, hè? Ja, met af en toe geen bereik, ja, precies. Uh, dus uh, volgens mij is dat ook wat mensen aantrekt, uh, zo'n tocht te ondernemen. Want je kan alles kopen en doen, en, uh, maar iets alleen maar uit je eigen kracht uh, te uh, redden... nou ja, dat is wel een ding... En toen ging jij zelf zo'n tocht ondernemen, neem ik aan. Ja, maar een beetje op een andere manier. Dus um, ik ben niet naar Santiago gelopen... maar ik ben met mijn familie door Oost-Duitsland gelopen en wij zijn met twee ezels gelopen, uh, dus uh, wij zijn om 160 kilometer in vijf Vind dagen. Ik minstens zo dapper, hoor, met ja, je hele familie. Ja, het is ook uh, namelijk bestaande uit uh, uit mijn man en twee kinderen, twee teenagers, uh, dus, en twee ezels. <lacht> en uh, wat heel grappig. En jullie zijn nog allemaal bij elkaar. En... Ja, maar Oost-Duitsland is echt thuis niemand in dat gedeelte waar wij gelopen zijn. Dus je bent echt alleen met je gezin en twee ezels. En uh, de helft van de dag uh, trekt de ezel... En de andere helft van de dag um, trek jij de ezel, dat is altijd een spel, dus je moet ook nog uh, altijd kijken, uh, je kan je eigen tempo niet lopen, omdat die ezel is er. Nou, het was wel een hele ervaring. Het was, was heel grappig, ik heb niet zoveel met beesten, maar die ezels die waren echt heel vriendelijk, dus die waren altijd heel erg enthousiast toen wij daar s ochtends kwamen. <lacht> en, en de teenagers, vonden die dat? In Oost-Duitsland waar echt niks is, alleen maar met die twee ezels en hun ouders op stap, twee weken lang wandelen? Ja, mijn dochter die liep altijd vooraan met haar ezel. En nou, die zonde de hele dag. En mijn zoon die had wat moeite. Want de ezel die heeft gewoon gebeten op dag één. Nou ja, vond hij dat niet meer zo leuk. Maar hij is ook heel dapper gelopen. En nou ja, wat, wat, wat er echt fantastisch aan die reis was, is um, er was ook geen hotel. Um, er was ook geen pensioen uh, waar je kon slapen, dus uh, dat was zo georganiseerd dat je dan ergens bij mensen thuis ging slapen. Dus je kwam daar dus s'avonds met je ezel en schroef aan ergens uh, aan een tafel. En uh, bij mensen uh, thuis, uh, bij hun families. Um, en dat was echt heel leuk. Omdat je echt um, een stukje zag van Oost-Duitsland en van de geschiedenis. En echt contact maakte. Ja, en uh, dat vond ik echt geweldig. En ja. had je hierbij ook in je achterhoofd uh, het bestaan dat je net, ik bedoel, je man... Filmproducent, jij reist op en neer naar Duitsland voor die televisie om scenario's in te leggen. Ja, je luistert natuurlijk altijd. Het is echt zo'n beetje. Is, um, dat vak ook zo'n beetje, je luistert altijd naar verhalen. En wat ik dan wel gedaan heb, ik heb uh, dit jaar een miniserie geschreven, Duitse geschiedenis, jaren 60. En um, dat heb ik dan daar laten spelen. In Oost-Duitsland? In, in Oost-Duitsland, dat past ook heel goed. En wij zijn dan ook nog daar naartoe gegaan waar het verhaal echt speelde. En dus um, uh, zo, zo gaat dat dan een beetje in elkaar over. En die bedevaartstocht zelf, je hebt geen moment overwogen... om dat eens in je eentje te ondernemen? Nee, um, ik ben wel in Loerd geweest. En ik ben wel daar geweest waar het verhaal speelt. Maar ik ben niet gelopen. Dus Loerd was ik zelfs vier, vijf dagen... Uh, om, om, om daarnaar te kijken. Maar in je eentje? Uh, nee, ik heb mijn zoon meegenomen toen elf, um, en wij zijn met zijn tweeën gezellig op, um, op pad gegaan. En school vond het ook goed dat ik hem gewoon meeneem. <lacht> en um, dus wij hadden het heel erg gezellig. Heeft hij sproeten, jouw jongen? Ja. ja. <lacht> Dan komt hij toch in het boek voor. Ja, precies. Ja. Je bent de eerste die het doorgeeft. Ja. In één bijzinnetje ja. beschrijf je dat uh, ja. een, een vrouw met haar twaalfjarige zoon met sproeten in het Bad van het hotel, ja, dat zijn wij. Oh, dat dacht ik, <laughs> dat, dat is net als Hitchcock, dus onze cameo appearance, toch nog ergens. Zit je eventjes? Ja. Maar jij bent de eerste die het merkt, nou fijn, oplettende lezen, <laughs> ja. Um, maar um, dus, dat heb je niet gedaan. Die bedevaartstocht ondernomen en uh, deze vrouwen, wel, deze uh, ja. vijf vrouwen. Um, heeft het je nou verbaasd eigenlijk dat het succes zo groot zou zijn? Ja, zeker. Ik had ook geen idee daarover. Uh, ik had helemaal geen idee over de boekenmarkt en hoe dat in elkaar zit. Ik kwam natuurlijk uit een wereld, dat heb ik heel vaak tegen mijn oudgever ook gezegd... Uh, toen ik voor het eerst hoorde uh, met wat voor oplages gepland wordt. Uh, ik kom uit een wereld waar je als je 3,5 miljoen kijkers hebt... nou ja, dan heb je een echt probleem. Dan, uh, <lacht> oh, dat is niet zo goed. <lacht> en, en namelijk, um, wat, moet je, wat, wat moet je scoren? Nou Duitsland ja, 1? Ja, nou, dat is Duitsland 1... Uh, uh, dus de film van de, van de Dinsdagvrouw had dan in het einde 7 miljoen. Dat was heel erg veel. Maar dat moet je maar, nog vertellen, want uh, dat, dat is nog niet gezegd. De, de, uh, nee. Het boek is dus ook verfilmd. Of ja. eigenlijk was, begon je eerst aan een scenario van dinsdagvrouw? Ja, het is een heel, heel ingewikkeld verhaal eigenlijk. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Dat is eigenlijk een beetje saai. Oké, okay, dan doen we dat niet. Je was begonnen aan een scenario ja. uh, voor dinsdagvrouw. Dat zat dus als ja. eerste in jouw hoofd. Toen was er iemand anders die zei, een uitgever. Die jou daarover hoorde vertellen van... Moet je dat niet gewoon opschrijven als boek? Dat ja. ben je gaan doen. En toen was het boek te eerder dan de film. Ja, een beetje zo. Maar dat is, uh, ik ben op zoek naar die uitgever gegaan. Dus, uh, omdat ik dacht, nou, ik ga nu alle twee doen. Dus uh, ja, dat is een beetje excentriek. Maar goed, hele toen, het, het boek was er, een gigantisch succes. En toen werd de film gemaakt, uitgezonden. En er ja. keken hoeveel mensen naar. Ja, zeven miljoen. Dus het is wel, maar dat had dan ook met de succes van het boek natuurlijk te maken. Die hebben dan ook um, daarvan geprofiteerd dat het boek inmiddels uh, overal lag. En, um... We kunnen het trouwens, dus misschien wel leuk: even een stukje van de trailer laten horen van, uh, ja. van de telefilm Dinsdagvrouw. Hey. Ich bin Caro. Erster Dienstag im Monat. Die Kinder aus dem Haus, keine Enkelkinder. Ihr Mann hat seine Arztpraxis, die Kongresse, seinen Sport. Und Sie? Einmal im Monat das Treffen mit den Freundinnen vom Französischkurs. Was ist eigentlich mit unserem jährlichen Wochenendausflug? Arne hat immer geschrieben, wenn er auf dem Jakobsweg unterwegs war. Du willst nach Lourdes? Ich begleite dich. Wenn alle einverstanden sind, dann komme ich auch mit. Einstimmig angenommen. Ja, gisteravond was er een herhaling te zien, begreep ik net van je, op ja. uh, Hessen Draai, uh, een soort regionale zender. En heb je dat dan ook nog weer gehoord? Hoeveel mensen daarnaar? Nee, ik heb vanochtend gekeken. Mijn producent schreef mij een e-mail en zei: uh, Nou, ik weet het niet hoeveel gekeken hebben, maar uh, wij hebben het nog steeds niet. Uh, die getal ja, kunnen we opzoeken. Wat mij trouwens opviel, is dat het uh, uh, heel erg actrices van, van vlees en bloed zijn. Ja. Um, ik dacht: Is dat nou? Zijn wij niet een beetje raar aan het doen hier in Nederland? Uh, als ik denk aan bijvoorbeeld Goorse vrouwen, dan zijn het ook wel Goorse vrouwen, maar zo heel erg prachtige mooie vrouwen die er allemaal zo goed uitzien, maar ook, nou wat is er op dit moment op het Nederlandse overspel, ook allemaal prachtige vrouwen. En, en deze dinsdagvrouwen is er allemaal zo gewoon en prettig zoals je ze ook op straat tegenkomt. Is dat Duits of... Nee, uh, volgens mij oh. niet. Nee, dat is ook, ja, ja, ja, dus je kan ook heel veel films uh, zien waar iedereen echt heel goed gekamd is. En heel keurig eruit ziet. Maar uh, had jij er hier ook nog iets over te zeggen? Hoe het eruit zou zien? Uh, welke actrices het zouden Over de spreken? actrices heb ik meer gepraat. Uh, over kostuums of zoiets dan niet meer. Nee, nee. Je dat moet het dan ook gewoon loslaten. Ja, maar, maar uh, welke actrices? Want zijn dit... dit uh, Beroemdheden in ja, Duitsland? Ja, het is een heel bekend cast in Duitsland... Uh, dus uh, ik las ook... Er, er, ergens was ook een kritiek. Dat vond ik dan ook heel grappig. En die zei dan nou ja, zo makkelijk. Je neemt vier, vier beroemde actrices. Omdat er maar vier in de film En je neemt een bestseller. Nou ja, en dan scoor je iets. <laughs> en dat vond ik toch geweldig. <laughs> omdat, nou ja. Hoe iedereen aan de zijkant. Ja, maar zo ja, gaat het ja, ja, het lijkt ja. dan allemaal zo. Ja. Waarom zijn het er trouwens in de film vier, terwijl het er in het boek vijf zijn? Ja, het dat is, dat is echt budget geweest. Uh, het was een heel drama dat voor elkaar te krijgen omdat die dames natuurlijk, omdat ze zo bekend waren, uh, ook niet uh, de goedkoopste dames zijn. En uh, het is ook. Uh, wij draaiden in, in Frankrijk helemaal. De hele film is in Frankrijk. En je hebt altijd al die actrices in beeld. Dus zij hadden ook heel veel draaidagen. En um, nou ja, dat was dan in het einde, was het echt een kwestie van budget. En uh, het ging over zulke dingen. Oké, okay, als wij vier dames hebben, dan kunnen we met twee maskers werken. Als we vijf dames hebben, moeten we een derde erbij hebben, omdat die redden dat dan niet. meer. het ging echt om zulke vragen dan. En nou ja, dan was drie weken voordat wij begonnen met draaien, was dan zo'n crisissitting. En nou ja, en dan wist <lacht> ik, nou het is of één karakter oud. Of en welk niet. karakter ging eruit? Ja, Kiki, de jongste. En nou ja, dat doet me ook nog altijd. Met haar zeer. jonge minnaar. Met haar jonge minnaar. En nou ja, dat vond ik eigenlijk dramatisch. Ik vind het nog steeds dramatisch. En, Jij kan en, eigenlijk uh, zelf niet naar die film kijken, begrijp je? Nou, ik vind het wel. Er mist wel iets. En ik heb het natuurlijk ook heel veel te horen gekregen. En um, heel veel vragen over gekregen waarom die karakter oud is. Um, dus, um, nou. Ik vind het nog steeds jammer, omdat uh, het werkte ook heel goed met vijf vrouwen. Maar uh, jij bent getrouwd met een Nederlandse filmproducent... onder andere verantwoordelijk voor Sunny Boy en voor... Uh, hij was als, uitvoerend producent. Uitvoerend ja. producent. En de boeken van Cardi Slee zijn ja. verfilmd, Shooting Star. Ja. Ik neem aan dat het een fluitje van een cent is... om dit boek in het Nederlands te laten verfilmen ja. Met deze warme contact. <laughs> ja, maar moet je dat doen? Dat weet ik niet. Dus uh, het is goed zoals het is. En het is, het is ook een leuke film geworden. En uh, het heeft alleen Maar waarom keer. die twijfel? Moet je dat doen? We, we... Nou, volgens mij moet je... Of je een film per se twee keer moet draaien, weet ik niet. Hollywood dan? Ja, Hollywood. Gaan we okay. dan. Oké, ja. <laughs> doen we dat. Ja. Uh, of jouw achtergrond. Je hebt gestudeerd, was het Munchen? Ja. Uh, Communicatiewetenschappen, filosofie en... Literatuur. En literatuur. En uh, bent dus bij die rondvonk uh, terechtgekomen als ja. stagiair. Uh, ja, eigenlijk nog erger. Ik was uh, het hulpje van de secretaresse of zo. Gewoon oh, nog veel erger. <laughs> ja, het was echt um, nog niet eens als stagiair. En uh, nou ja, en dan... Um, had mijn baas toen die idee, oké, okay, die is leuk. En ik vond het ook ontzettend leuk, omdat ik wel een, een filmachtergrond mee had... Dus, uh, Namelijk? Uh, Wat voor nou, filmachtergrond? Ja, ik, um, ik heb mijn hele studietijd in de filmstudies in München gewerkt. Um, en ik heb daar rondleidingen gedaan. en Dus ik wist, ik, ik wist heel veel over film. Had een veel fanaat, films een gezien. filmfanaat? Ja, ik was gewoon een filmfanaat en kwam in een afdeling die films produceerde. Dus um, dat was gewoon vanaf begin één, uh, uh, moment één, ook een match. En, uh, mijn, mijn, mijn baas en ik, dat was gewoon... Nou, wij hadden het heel gezellig en hij heeft mij heel veel geleerd. En um, hij kwam ook altijd met oude Franse films uh, om mij op te leiden. En om mij een andere kant van film nog te laten zien. Dus, nou, um, en hij heeft dan heel erg gevochten voor mij dat ik daar dan een vaste baan krijg bij die omroep. Ik en... wilde helemaal geen vaste baan bij de omroep. Ik wilde veel liever schrijven. Toen al? Ja, ik wist het eigenlijk altijd. Je wist altijd al dat je ja. wilde schrijven. Ja. En, en Maar toen, je liet je toch verleiden? Uh, nou, brood dat... op de plank? Wat, nou, wat ik was het idee? Ik vond het prachtig. Uh, uh, verhalen te ontwikkelen. En uh, Ik heb daar ook ontzettend... Want op die positie kwam je ja. snel terecht. Ja. Verhalen ja, nou, ik heb uh, dramaturgie dan gedaan. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb duizend uh, dingen gelezen en uh, rapporten over geschreven echt uh, letterlijk duizend en ik heb daar ontzettend veel geleerd um, over, het, over het schrijven van verhalen en uh, volgens mij Maar geen daar want hoe? Nou ik heb de, uh, zou ik nooit vergeten het eerste wat ik gelezen heb voor die omroep uh -huh. um, dat was een hele map uh, 450 pagina's was een crimi en er was nog geen dader. in het einde. Maar ik heb echt heel braaf 450 pagina's gelezen... en dan heel braaf een rapport geschreven... waarom je daar geen film uit kan, kan maken. Nee. En ja, ik heb, dat was altijd heel keurig. Dus uh, als ik <laughs> iets had, heb ik het ook van A tot Z gelezen... omdat ik dacht, ach, die mensen hebben zoveel moeite genomen om dat te schrijven. Ik ga dat nu lezen, terwijl ik eigenlijk al op pagina drie had kunnen zien. Nou, dat wordt nooit iets. Dat zal wel de Pruisisch-Protestantse achtergrond de praus is protestantse achtergrond, ja precies. En, um, en dan leer je natuurlijk ook hoe je verhalen opbouwt. En uh, je praat veel met schrijvers. En je ziet verhalen ontwikkelen. En dan leer je heel veel. Mm -hmm. uh, en uh, dat, is, dat was een goede school. Om... En eh, hoe heb je dit kunnen gebruiken? Dus al die technieken die je, die je moet beheersen... om een scenario voor een telefilm of voor een serie te schrijven... voor dit boek? Ja, dat is, dat is heel ingewikkeld. Ik, Ik geef ook les in scenario schrijven. En 15 jaar geleden wist ik veel duidelijker wat je moet doen dat uit een verhaal een goed verhaal wordt. Waarom wist je dat? Zei ja, zei niet. volgens mij heb ik daar nog veel meer in regels geloofd. En uh, dat je een, een beetje Aristoteles toepast. Dan heb je heel mooi een drie mooie um, En inmiddels denk ik, het is toch nog iets anders dan alleen techniek. Dus um, en, um, waar ik vijftien jaar geleden veel op structuur heb gehamerd... Uh, denk ik nu, structuur, uh, ja, daar help je een beetje. Maar het is toch veel belangrijker om schrijvers ook een beetje een steun in de rug te geven. En te zeggen, nou, ik ben hier. Als, als je vragen hebt, ben ik hier. En als je twijfelt hebt bel me. En als je dit in die, in die scène een beetje anders aanpakt, dan wordt het ook een goede scène. En zijn <laughs> dus... dat dan mensen die worden opgeleid aan de academie of bij de omroep zelf? Hoe nee, je... dat is zo'n tussending. Dat is een soort van stipendium waar hmm. ik werk. En dan krijg je één iemand en dan werk je anderhalf jaar mee. En, en dan... hoe, hoe ga je nu om uh, als scenario schrijver voor televisie? Want alles, alles wordt uh, getimed en gelezen en gezien. Hè? Dus wanneer is het ZEP-moment? En je, je moet als scenario schrijver ja. Is dat zo? Echt daar de hele tijd rekening mee houden? Ja, volgens mij daar hou je een beetje rekening mee. En volgens mij is dat boek ook daarom... die roman in, in, in, in een hoog, vrij hoog tempo geschreven. Omdat je natuurlijk altijd... Het spannend wilt houden. En, um, en... Ja, dat doe je onwijs goed door echt ieder hoofdstuk. En die hoofdstukken zijn niet zo lang. Nee. Iedere keer met een cliffhanger te eindigen. Daar nou, zie je de. Ja, volgens mij komt dat ook een beetje da daardoor, dat je eigenlijk gewend bent tegen de afstandbediening ook een beetje te schrijven. Want je moet je <lacht> mensen wel boeien. En boeien um, kan je alleen maar als je open vragen hebt. Dus als je mensen nog iets te bieden hebt. En maar ik probeer nu uh, al mechtig naar een, maar een voorbeeld te zoeken. Want hoe, de, misschien kun jij dat het beste geven. Hoe, hoe werkt dat dan? Ik, ik zet de tv aan uh, een film, de start een film. Wat moet er in elk geval in die eerste vier minuten gebeuren? Wil ik blijven kijken? Nou ja, je moet volgens mij iemand zien die je interessant vindt. Een, interessante uh, een acteur interessant of karakter, personage. een personage die je boeit, of een, een, een setting wat je boeit, of iets wat je naar binnen trekt, of, of een onderwerp. Of nou ja, bij die criminist is um, heel vaak de regels: Nou ja, je moet na twee minuten je like hebben. Anders is <laughs> de kijk Echt binnen twee minuten. Ja, dat is echt uh, is een hele discussie altijd als je daarvan afwijkt. Uh, tenminste, in die tijd dat ik bij die omroep werkte, ja, dat was echt een drama. Als je pas na 15 minuten een. Like I caught kon niet voor die taartwoord. Je moet een like hebben. Binnen en twee minuten en, ja, heel, heel snel een like. Dus uh, regel nummer één, een like. <laughs> regel nummer twee, je, je commissaris moet nog ook slim zijn en echt ook iets, um, iets, um, iets doen. Um, dus, um, en dat is hulpje, wat, wat is de functie van dat hulpje die er altijd uh, naast loopt? Ja, die hulpje, nou ja, je hebt vaak iemand nodig die in de achtergrond research doet. Omdat je als je alles wil uh, vertellen, um, is het makkelijker. Je vertelt. Komt iemand en die is nu net daarnaast geweest. en die heeft dat alles, uh, alles gerechercheerd. Nou ja, dat is. Um, het is volgens ja, het mij ook is voor jou gesneden koek. Voor <laughs> mij niet. Nee, nee het is. Uh, er zijn ook niet zo echt. Die regels, uh, dat moet je doen, dan werkt het. Dus je moet vooral ook uit je hart schrijven. En over dingen schrijven waar je iets mee hebt. En over waar je ook een passie hebt uh, iets te vertellen. Uh, en daar begint het mee. En mm -hmm. alle, alle vakmanschap, ja, dat, dat kan je echt leren. Of daar kan je mensen bij helpen. Maar bij dat andere, je moet wel iets te vertellen hebben. In de eerste dat plaats moet daar dat verhaal zijn dat Ach, echt is. En ja. wat met hart en ziel beschrijft. Klopt, anders wordt het uh, een film die je van Hollywood hebt afgeschreven. Dat heb je ook heel vaak bij jonge schrijvers, dat die te veel films hebben gezien. En, maar je moet iets schrijven waar je iets mee hebt. En, uh, je, en, en jezelf instoppen. En daar een beetje durf in hebben. Hmm. Uh, dat je ook iets laat zien van jezelf. En, en daarom is het net ook van belang wat je net zei over dit boek... wat dan zo geslaagd is. Uh, terwijl je ook kunt lezen dat jij uh, het vakmanschap meer dan beheerst. Uh, maar is het voor jou ook heel belangrijk dat dit echt is wat je wilde vertellen? Namelijk de drukte van het hectische bestaan... en wat gebeurt er als dat even wegvalt, of ja. niet? Ja, uh, ja je, je wil iets kwijt en je wil ook, um, ik wil ook een beetje vermaak heb. met mezelf, met mijn karakters en ik wil ook heel graag verhalen zo vertellen dat ze een soort van lichtheid hebben hoewel ze misschien onderwerpen, ondergronds hebben die helemaal niet zo licht zijn. Dus dat is zo'n beetje uh, mijn hobby of mijn taak. Of, um... Waarom is dat zo zeer jouw taak? Want dat is inderdaad een ander element wat opvallend is. Dat er veel grapjes in zitten en uh, uh, dat ja. het een zekere lichtheid heeft, ook al... Uh, ik vind dat boeiend. Eigenlijk het boeiendste um, aan de grens te schrijven tussen humor en tragiek... en te kijken um, hoe je moeilijke onderwerpen in een lichte vorm presenteert. Dat vind ik boeiend. En, dat, uh, en daar zoek ik ook altijd naar grenzen. Wat, wat, wat kan je vertellen en hoe kan je het vertellen? Uh, vaak is het dan als, um, als het voor film is en de regie komt, wordt het een stuk zwaarder. Dat heeft volgens mij te maken met een Duitse traditie van comedy die um, niet de lichtheid uh, heeft die een Engelse comedy heeft natuurlijk. Uh, dus, maar dat is ook een heel proces. Daar Wat is het verschil tussen een Duitse comedy? en een Ja, de, en... de, de, de Engelse dat heeft die zelfironie meer. De Duitsers zijn volgens mij niet zo van de zelfironie. Uh, terwijl ik dat heel erg leuk vind en uh, dingen niet te serieus te nemen en zichzelf niet te serieus te nemen. En ook Leed ook uh, niet altijd zo zwaar te nemen. Werd je daar dus. dan ook op gewezen? Um. Dat. Nou, om, om, jij zegt de Duitsers ze hebben dat wel. Die hebben moeite met zelfeering. Nou, niet. ik heb het wel, in... ik, we, we, we wel heel sterk gehad. Ik heb een andere film geschreven nu dit jaar. Uh, dat gaat over de dood, heel direct. En uh, in, een, in, een, uh, in een comedy gegoten. Dus, um, en um, wij hadden ontzettende moeite daar een regie voor te vinden omdat um, mensen bang waren voor het onderwerp. Uh, het, is een, het is een verhaal van een vrouw die overlijdt aan kanker. En dat is verteld als romantische comedy. En haar tegenover is de dood die echt, uh, die echt als karakter door het verhaal loopt. En dat heeft een bepaalde lichtheid door die karakter van die dood. De dood loopt als karakter? Als, als die loopt er gewoon door het verhaal heen. Dus die komt in scène 1 aan. En uh, het wordt een soort romantische comedy tussen die twee. Uh, zij wil niet dood en hij wil haar hebben. En, en, um, en hij probeert dan de buurvrouw uh, te pakken. Uh, dat lukt hem ook niet omdat die staat eigenlijk niet op zijn lijstje. Dus dat is, is een heel ingewikkeld verhaal geweest om daar iemand te vinden die durfde een dood te insinieren. En in het einde is het nog goed gekomen. Dus um, iedereen is ontzettend trots op die film ook. Uh, dat is heel grappig. Uh... En, en is dat Duits, denk je, dat, de, dat die angst er is? Dat ja, ik heb heel veel met mijn producenten daarover gehad, omdat um, wij ook een beetje radeloos dan waren. En natuurlijk heb je ook soms zo'n nachten waar je denkt, nou lig ik nu helemaal verkeerd en kan dat misschien echt niet wat ik daar probeer. En um, uiteindelijk kwam het toch altijd terug dat het toch iets met, met, met, met humor te maken heeft en met... Dat, dat comedy misschien riskanter is. Uh -huh. Omdat als je een serieus film draait... dan kan je nog altijd zeggen, het is kunst. Maar als een comedy niet werkt, is het gewoon slecht. Ja. Dan is het nog niet eens meer kunst. Het is gewoon lachen. Is ja, niet geslaagd. Ja. Dus, um, en uh, Volgens mij daarom zijn ook veel mensen bang daarvoor. Terwijl je in Nederland zo'n film als Simon hebt... Uh, die prachtig op het randje staat en die fantastisch dat doet... En die heel serieus is met het onderwerp en toch, um, en, en toch licht. Ja. Dat vind ik waanzinnig. Komt de vrouw bij de dokter ook ligt? Ja, ook, uh, ook een beetje die richting natuurlijk. Omdat dan uh, natuurlijk, daar kan je heel veel over zeggen hmm. nog. Dat zou jij wel graag willen doen, maar nu niet. begrijp ik. Liever niet. <lacht> niet. Ja. Oeh, sorry. Um, is, het nu, is dit boek nu een... Ja, Ik weet niet of jij dat kunt beoordelen, maar is het een heel Duits boek? Geen idee. Geen idee? Geen idee. Want je idee. woont hier nu 15 jaar. Ja, ik woon hier 15 jaar. Hoe Duits voel je ja, je eigenlijk? Ja, ik nou? ben zo'n beetje uh, op het randje. <laughs> ik ben niet helemaal Duits meer, maar ik ben ook niet helemaal Nederlands. Volgens mij zit ik daar er zo ergens daartussen. Hmm. Dus ik merk wel, um, ik was um, een paar jaar geleden met een Duitse groep onderweg. Dat dacht ik, nou, nah, ik ben toch een beetje Nederlands geworden. <laughs> en waaruit bleek dat dan? Ja, het is. Um, Duitsers zijn toch formeler en zakelijker in de omgang eerst met elkaar. Dus het is niet zo makkelijk in contact te komen. Uh, of, um, uh, het is formeler en hiërarchischer. En um, dat vind ik wel leuk aan Nederland, dat, uh, dat, dat, dat het makkelijk is in gesprek te raken met mensen. Ja, is dat echt een, ja, een groot mij is verschil? Dat zo, ja, dat is een goed verschil. Dus dat. Uh, nou, ik zal het nooit vergeten, ik zat ooit hier op de crash... en dan kwam mijn vader en zei... nou, ik, doe, ik ben architect, maar ik heb totaal geen succes. <lacht> <lacht> dus uh, ik kon me niks voorstellen. Dat is in Duitsland ondenkbaar. Nou, ik vond het toch... Nou, het viel me wel op. <lacht> <lacht> ik ben architect en ik heb totaal geen succes. Ja, dat vond ik, dat vond ik wel grappig. Ik heb het onthouden. <lacht> is het nu zo dat je uh, al aan een volgend boek bent begonnen? omdat Ik kan me voorstellen dat dit succes naar meer smaakt. Of dat je denkt, nou... Nou, uh, sterker dus. nog, ik schrijf een vervolg. Um, dus uh, omdat uh, ik heb natuurlijk een hele tijd met die vrouwen ook geleefd. En ik was eigenlijk nadat je alle levens zo opentrekt, ook heel erg benieuwd hoe het, hoe het verder gaat met die vijf. En wat er eigenlijk um, de consequenties zijn. En, uh, dus, uh, en daar ben ik op dit moment mee bezig. En daar zijn die 500.000 lezeressen... en waarschijnlijk wel meer dan dat... waarschijnlijk ook heel nieuwsgierig naar. Ja, ik hoop het. En um, uh, ik kan mij ook voorstellen... dat want dat is geloof ik nog steeds niet gebeurd... Hè, dat je samen met je man een project onderhanden handen neemt. Waarom is dat eigenlijk nog nooit gebeurd? De scenario-schrijver leert uh, een Nederlandse producent kennen... en dan... Ik bedoel, dan ga je toch samen ook... Uh... Ja, wij hebben, wij hebben wel plannen. Uh, maar wij hebben het tot nu toe nog niet gedaan. Uh, wij waren gewoon alle twee bezig met, hun, met ons eigen projecten. En, um, nou, Wij hadden ook altijd twee jonge kinderen. En wij hadden altijd zo de regel... Nou ja, wij moeten niet kijken dat we alle twee te druk zijn. Dus als de ene... Um, het heel druk gaat, moesten de anderen een beetje een stapje terug doen. En dat hebben we heel keurig gedaan, jarenlang. Dus dan kan, uh, ja, misschien, wie weet, uh, wij hebben wel plannen nu. En, uh, en kun je daar al iets over zeggen? Nee, nog niet. En het feit dat je nu uh, aan die roman aan het schrijven ja. bent... betekent dat dat je dan daarnaast ook nog gewoon... dat scenario werk schrijft voor de Duitse markt? Ja, ik heb... Uh... Want kan dat allemaal naast elkaar bestaan? Ja, het kan wel, dus, maar het is wel veel. Dus ik had natuurlijk, um, ik had eigenlijk ook niet echt op mijn agenda staan. Ik ga nu twee dingen tegelijk doen. Dus um, ik ga het nu keurig achter elkaar doen. En um, er is wel een filmproject wat ik, uh, als ik klaar ben met, dat, met, met, met de roman en die is... ga ik weer een film schrijven. Hm. Dus, en, en twee jaar niks doen? Ja, ook een goed idee. <lacht> ja, ja, misschien wel. Maar ik, er zijn nog, mijn stapel is nog zo hoog. Ik heb nog zoveel dingen die ik heel erg leuk vind. En ik heb heel, ik heb heel veel nee gezegd tegen, tegen films dit, uh, dit jaar. En um, uiteindelijk kwam er toch iets waar ik dan dacht... Ah, Leuk. Wat dan? Moet ik doen, een musical schrijven. Een musical? Ja. Voor de Duitse markt? Ja, voor de bioscoop, een musical. En, uh, nou ja, <stut> dus dat vond ik dan absoluut geweldig. Daar heb ik ook ontzettend zin in. Um... Wat voor musical? Uh, en, um, eigenlijk een Romeo en Julia-verhaal, een beetje. En, um, dus, en daar heb ik ontzettend zin in. Dat is ook een heel bekende muzikus in Duitsland. Die, um, um, hij, hij zingt niet meer voor, sinds vijf jaar. Hij wil ook geen publiciteit doen, maar hij wil we, wel meewerken. Dus uh, <laughs> wij zijn. Uh, en, um, nou, dat vind ik, vind ik gewoon heel erg leuk. Het is gewoon een uitdaging zoiets te schrijven. Dus heb ik toch weer ja gezegd. En kent nu iedereen in Duitsland? Duitsland, Monika Peets. Hoe werkt dat? Want oh, ach, dat valt je, wel een mee. Een schrijfster. Nee, sc scenario schrijver maar... heb je altijd een bestaan ergens. Ja in, ja, in het schaduw. En dat is ook prima zo. En, um... Maar neemt het vorm al aan, zoals wij nu allemaal Saskia Noord kennen in Nederland? Nee, dat valt hartstikke mee. Dat valt hartstikke mee. Of, of tegen, tegen. Nee, maar dat is ook... Uh, ik, uh, ik vind het eigenlijk fijn zoals het is. Um, dus uh, ik kan prima over straat. Omdat ik natuurlijk met mijn gezicht niet zo present ben. De succes komt uit de boekenwinkels, niet via televisie of talkshows of krantenartikels. Dus er is echt iets gemaakt uit de boekenwinkels. Ja, want dat is nog wel, daar, daar hebben we het nog niet eens over gehad, hoe ja. dat is gegaan. Want het is niet zo dat er nou dijken van recensies, sterker nog, ik geloof dat er nauwelijks recensies zijn verschenen. Helemaal niet. helemaal niet. Helemaal niet. Eigenlijk helemaal Gewoon genegeerd niet. door de critici, want precies. geen literatuur. Ja, precies. Te, te maar, veel entertainment. En, uh, maar, maar hoe gaat dat dan? Want, uh, en, en geen interviews? Nee, volgens mij nu. Heb je dit eigenlijk in Duitsland gehad? Nou ja, één, uh, twee, maar geen uur. Hm. Maar het bestaat ook haast niet. Nee, dat je ergens een uur mag praten. Ik kan ook heel nee. goed Duits trouwens. <laughs> Ik zou het onthouden. Dat dus je ook een goed woordje voor mij ja. zeggen. 80.000 ja, luisteraars. 8 ja. uh, nou ja. miljoen luisteraars moet ik zeggen. Ja, of 80 miljoen. 80 miljoen. Ja. miljoen zijn ja. luisteren niet allemaal tegelijk. Omdat... Um, zo... Nee, dat is uh, volgens mij het hele verhaal begint met een uitgeverij die daarin geloofde. En die uitgeverij via de vertegenwoordigers hebben dat in die winkels uh, gebracht. Ja, maar goed. We, uh... En dan um, hebben de winkeliers het gelezen en doorgegeven aan hun publiek. Dus... Um, en um, ik, had, ik had zelfs een, uh, een boekenwinkel, zulke verhalen krijg je dan ook, na die vierde dertig jaar bestaan. En die had geen ander boek in dertig jaar zoveel verkocht als dat kleine boekje. En dat vond ik dan toch, um, um, ja... Maar winkeliers die enthousiast zijn ja. gemaakt door vertegenwoordigers... Maar goed, dat lijkt me toch het makkelijkste wat er is. Uitgever zegt... Hier heb je een boek, is de moeite waard. Winkelier is ook enthousiast. De, ja, bedoel, zo is zou het toch mond, altijd kunnen. Mond-of-mond mond propaganda hm. geweest. Ja. Uh, zij, zij vond het tot leuk. Propaganda noem jij het. Nee, is dat niet Nederlands? Sorry. mond tot mond reclame noemen we. Reclame, oh sorry. In Duitsland heet dat propaganda. Propaganda. Uh, dat, dat is natuurlijk een heel ja. lelijk woord nu je het zegt. <laughs> Klinkt heel verkeerd. Helemaal. Dan zijn we weer bij het begin. Ja, precies. Dan ja. zijn we weer bij het ja. uh, Rechtse... Uh, Reclame, mond mondreclame. Mond, mondreclame. Oh, sorry. Wat <laughs> komt er op de tegel te staan, Monika Peets? Um, ja, eigenlijk uh, wilde ik zo'n zin als... Ik heb je al verteld over dat ik toch altijd dat, de, de grens ook zoek. Um, als je de keuze hebt tussen twee theorieën... kies dan de grappigste. Dat is... Dat ga ik dan opschrijven. Als je de keuze hebt tussen twee ki uh, theorieën... kies dan uh, de grappigste. Ja. En is die uh, helemaal van jezelf? Dus is, is, komt nee, geen Duits gezegde of, uh, nee. <laughs> of wat dan ook aan te pas? Nee, kom, uh, volgens mij is een Engelse schrijver... die dat ooit heeft bedacht. Schrijf hem maar leuk. op. En um, ben je eigenlijk met boeken grootgebracht? Was er zo'n huis met ontzettend veel Duitse literatuur en uh, ja, omdat ik, je altijd al wilde schrijven? Ja, ik kom wel uit een huis met boeken. Mijn, mijn, mijn moeder die werkte voor de enige Duitse staatsprijs in literatuur, maar dan wel jeugdliteratuur. En um, dus ik had ook als kind alle alle kinder- en jeugdboeken die in een jaar verschenen, had ik gewoon. Dus ik ben heel snel begonnen met volwassen literatuur. Omdat dat was geen uitdaging, al die jeugdliteratuur. Maar ik had wel alles uh, ter beschikking. Uh, gratis en voor niks. Uh, even bij moeder langs uh, kantoor gaan, dan had ik alles. En mijn vader leest ook heel veel. Uh, hoewel hij uit een ander wereldje komt. Maar ook uh, als ik bij hun op visite ben. En uh, ik kom uit de boekenwinkel, wat ik altijd doe. Als ik daar ergens in een Duitse stad ben. Dan gaan we ook altijd. Hij moet dan ook altijd kijken. Wat ik koop. En um, hij moet dan ook altijd zijn boeken brengen. Kijk maar wat ik heb. <laughs> dus uh, het wordt wel veel gelezen. En de boeken en, zijn dan nou veel goedkoper? Hè? Uh, ja, uh, volgens mij is een hele um, zo'n zo, zo, zo, zo prijssegment wat het hier eigenlijk, wat, wat hier niet zo bestaat, maar het is gewoon ook natuurlijk een beetje groter. Dus er zijn 80 miljoen. Nou, ja. ja, dus als je zo'n oplage groot, hebt, dan. Uh, ja kun je het ook voor een wat uh, betere prijs... Ja, volgens mij is dat, is dat zo, ja. ja. 9 euro kostte het, het boek daar, maar hier in Nederland 15 euro is ook... Oh. Goede prijs. Ja. Dankjewel, Monica okay. Peets. Ik ben benieuwd wat het hier in Nederland gaat ja, doen. Ook. De dinsdagvrouwen, dankjewel. Okay. Uh, zo dadelijk op deze zender twee dingen. Uh, iSafe gedupeerde, Joost de Groot strijdt al drie jaar voor zijn geld. En documentaire documentairemaker Michiel van Erp is de gast. Over de eerste generatie transseksuelen die een operatie onderging. Daarover komt hij praten. Zo in twee dingen. En wij zijn er morgen weer. Dankjewel, Monica Peets. Dankjewel. Oh, my God. Dank mevrouw Peet, dit was aflevering 2376. De dinsdagvrouwen in een boekhandel bij u in de buurt. Tot morgen. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Waar moet je dit jaar op letten bij het afsluiten van je zorgverzekering voor 2012? En wat zijn je rechten als PostNL zegt dat het pakje wel bezorgd is, maar je hebt niks ontvangen? Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1. Op zoek naar een waardevol cadeau? Verras uw familie en vrienden met de ZOA cadeaukaart.